1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Arrestantenbusje betrokken bij ongeval tussen Os en Den Bos. Reacties uit Den Haag horen we op de uitstel van de behandeling... van de hypotheekrenteaftrek en de forense tax. En de politie in Friesland neemt maatregelen... naar vergiftiging van roofvogels. Vanmiddag wolkenvelden, af en toe zon. In het noordoosten mogelijk een bui. Verder blijft het droog. 15 graden wordt het in het noorden, 17 graden in het midden en zuiden van het land. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags is er weer wat ruimte voor de zon. En ook dan wordt het weer ongeveer 17 graden. Tussen Os en Den Bos is een arrestantenbusje over de kop gegaan... op de snelweg A59. Dat gebeurde ter hoogte van Nuland. noor Hemmers is ter plaatse. Voor ons het busje van de dienst justitiële inrichtingen. De drie dakraampjes staan open. Dat zijn een soort nooduitgangen. De voorkant zit helemaal in elkaar. De zijkant busje is eigenlijk... Zo op het eerste oog toten los en wordt op dit moment weggesleept. Uh, Erik Paschier van de politie Brabant Noord. De arrestant, hoe is het daarmee? Hoeveel zaten er in het busje? Er zaten drie jeugdigen in. Die werden vervoerd van Nijmegen naar de rechtbank in Den Bos. Die zijn uh, licht gewond geraakt. Die zijn, uh, met behulp van uh, mensen die hier te hulp schoten, die ook op de snelweg reden, zijn ze, hebben ze uit de bus kunnen komen. De twee mensen van de dienst justitiële inrichting die zijn uh, niet gewond geraakt... maar die laten zich wel onderzoeken door een arts uh, zo snel mogelijk. Die drie arrestanten die zijn naar het ziekenhuis? Nee, die zijn naar het ziekenhuis voert met een ambulance. De politie uh, begeleidt ze. Uh, en uh, als ze daar behandeld zijn, dat gaat, uiteraard gaat de behandeling voor. Als ze daar behandeld zijn, dan zullen ze of overgedragen worden aan, uh, aan de dienst, inrichtingen. of uh, ze moeten in Chica's blijven. eventueel hangt er vanaf wat ze hebben, natuurlijk. Hoe is het ongeluk gebeurd? Het is hier A59, het is overdag, het is goed zicht. Ja. Wat is er gebeurd? Enig idee? Nee, dat is nog steeds een vraagteken. We hebben de bestuurder uh, kort kunnen spreken. Die geeft aan dat hij niet weet hoe hij uh, tegen de vangrail aangekomen is. Dus uh, dat gaan we uiteraard onderzoeken. Maar dat is gebeurd, de vangrail? Ja, in eerste instantie is hij van de weg geraakt tegen de vangrail. Toen is hij over de weg geschoten tegen de an andere vangrail aan. Dat is een voorlopige conclusie. En toen, als je het sporenbeeld ziet, is hij echt uh, dat werk op zijn kant gegaan en uh, voor een gedeelte over de kop. Zijn er bepaalde ja, richtlijnen wat je doet als arrestanten betrokken raken bij het vervoer naar de rechtbank of terug van de rechtbank bij een ongeluk? Nou, die noodluiken die zijn er niet voor niks natuurlijk, dus wat dat betreft... Mensen zitten wel vast in zo'n zo busje? Ja, niet vastgebonden, maar zitten in een hokje, zeg maar, zodat ze er niet uit kunnen. En ze kunnen alleen uit als de deur geopend wordt, of in dit geval het noodluik. Ja, en hebben die dan een veiligheidsgordel? Dat durf ik niet zeggen, maar nee. ik denk het niet. Het mag niet gebeuren, maar ja, een ongeluk kan altijd gebeuren natuurlijk. Wij zijn ervoor om uit te zoeken wat hier precies uh, aan de hand is geweest en hoe het komt. En zodat we daar, en zeker die dienst, uh, de lering uit kunnen trekken hoe het misschien anders moet. De zitting voor vandaag voor die drie jeugddelinquenten zal even verzet worden, denk ik. Ik denk het wel. Ik denk het wel ja. Twee belangrijke onderdelen van het Vijfpartijenakkoord... worden uitgesteld tot na de verkiezingen in september. De forensetaks en de hypotheekrenteaftrek. Dat heeft de staatssecretaris Wekers van Financiën vanochtend gezegd... in het NOS Radio 1-journaal. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Uh, Peter, ja, schrikken ze in Den Haag terug van alle kritiek? Ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè, want het is het gesprek... van de dag in de kroeg en op het voetbalveld. Weinig mensen zijn nog blij met het akkoord. Logisch, want we voelen het natuurlijk dan allemaal in onze portemonnee. Het gaat ons geld kosten. Ja, en alle partijen die trekken hun handen dan weer af... van deze vervelende maatregelen uit het akkoord. De politiek zeer gevoelige hypotheekrente aftrekken... en die forense tax begrijpelijk natuurlijk, want er komen verkiezingen aan. Ja, dan wil je de mensen niet te veel tegen je in het harnas jagen, maar vooral paaien. En dus wordt het eventjes uitgesteld. Staatssecretaris Wekers van Financiën. Vijf partijen hebben hierover een akkoord gesloten. Die hebben mij de opdracht gegeven om dat uit te werken. En dat wil ik op een fatsoenlijke en een verantwoorde manier doen. Ja, officieel heet het dus dat het lastig technisch uit te werken is. Maar ja, het is dus wel toevallig dat het nu net die politiek gevoelige onderwerpen zijn. Zoals de hypotheekrenteaftrek en ook die forense tax... die ook bij de meeste mensen totaal in het verkeerde keelgat is geschoten. Ja, het is allemaal onderdeel van het belastingplan. Dat is wetgeving die altijd snel door de Tweede Kamer kan en ook gaat. En dat gebeurt altijd pas aan het eind van het jaar. En ja, dan zijn die verkiezingen al lang en breed geweest. Uitstel van um, de, de, de hypotheekrenteaftrekplannen... Betekent dat het huiseigenaren nu opgelucht kunnen zijn? Uitstel betekent misschien wel afstel? Nou, dat lijkt me niet, want bijna alle politieke partijen... die willen iets doen aan de enorme hypotheekschuld... en aan de hypotheekrenteaftrek in meer of mindere mate... voor nieuwe of bestaande gevallen tot een bepaald bedrag. Veel hangt dus af van welke partijen de verkiezingen winnen... en wie met wie gaat regeren. Nou, Als allebei deze maatregelen niet doorgaan, scheelt dat 1,3 miljard. En we moeten natuurlijk ook aan die spelregels voor Brussel voldoen. Ja, dan moet je dus weer ergens anders op. Bezuinigen. Dus ja, misschien gaat dit dus allemaal niet door, maar ja, dan moeten we weer iets anders inleveren of extra gaan betalen. Linksom of rechtsom. Ja. Peter Blok, vanuit de Haag, dankjewel. Dit is het NOS-journal door alt Meegens. Blijf in de Haag. Uh, voor de zoveelste keer debatteerde de Kamer over het steeds groter wordende bloedbad in Syrië, zonder dat Nederland daar nou veel invloed op heeft. Wilco Boom, onze verslaggever, volgt het. Uh, het uh, debat, zo'n debat, Wilco, uh, kan dat nieuwe inzichten opleveren? Uh, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Het debat stond weer in het teken van de machteloosheid... van de internationale gemeenschap. Het bloedvergieten neemt alleen maar toe. Hè, en ook een deel van de oppositie... die wil zich niet meer aan het staakt het vuren houden in Syrië. Maar toch nog wel weer iets nieuws. Want opmerkelijk was dat voor het eerst... minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... verklaarde dat de situatie in Syrië... wat hem betreft is ontaard in een burgeroorlog. En dat is een term die... die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 Een, een civil war, een burgeroorlog zouden moeten noemen. Ik kan er niet omheen. Ja, ook volgens minister Rosenthal is er nu dus sprake van een burgeroorlog in Syrië. Al blijft wat hem betreft het regime van president Assad... de hoofdverantwoordelijke voor het bloedvergieten... omdat dat regime het leger aanvankelijk op vreedzame demonstraties afstuurde. Ja, En wat, wat kan er dan gebeuren volgens Rosenthal? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, hij houdt in elk geval vast aan het plan van uh, VN-bemiddelaar Kofi Annan... de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties een uh, gewapend ingrijpen door andere landen... dat is volgens uh, Rosenthal vooralsnog uitgesloten. Het plan van Kofi Annan, dat moet uh, gaan lukken... om tot een staak het vuren te komen. Want iets anders is er volgens de minister niet. Toch houd ik me nu nog uh, voor de komende tijd uh, vast aan dat uh, plan van Annan. Onder het motto, als uh, Annan mislukt, mislukt ook definitief alles. Want we hebben geen betere... Uh, in de aanbieding dan uh, de voormalige secretaris-generaal... van de Verenigde Naties. Ja, het geweld in Syrië moet dus stoppen. En dat kan alleen met hulp van Anan, vindt minister Rosenthal. En daarnaast moet president Assad van Syrië weg. Rosenthal noemt dat de Jemen-optie. Omdat ook in dat land, Jemen, de president het veld ruimde... om de vrede te herstellen. Maar dat wil volgens de minister niet zeggen... dat uh, Assad aan vervolging voor zijn misdaden kan ontsnappen. Want het einddoel moet volgens hem blijven... dat hij voor het internationaal strafhof... in Den Haag wordt gesleept. De mogelijkheid van de Jemen-optie staat uiteindelijk... Het toekomstige proces van toerekenen en verantwoordelijk stellen... niet in de weg. He, en dan kom ik uiteindelijk bij het feit dat natuurlijk langs een omweg dan... Assad wel degelijk ook richting Scheveningen-Den Haag zou komen. Ja, president Assad moet linksom of rechtsom naar Scheveningen... vindt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Welkom. aan bon. Er zijn weer heel wat roofvogels vergiftigd en hun nesten vernield in Friesland. Elk jaar zijn tientallen nesten de klos door vandalisme. En de politie in Friesland heeft besloten om de nesten nu beter te beschermen, onder meer met camera toezicht. Anne van der Meer van de politie Friesland, goeiemiddag. Goedemiddag. Nesten vernield en, en, en roofvogels vergiftigd, om hoeveel gevallen gaat het? Nou, we zitten nu al op uh, 43 gevallen en een uh, groot deel daarvan... Vindt plaats in de omgeving van jouw En dat heeft ons ook doen besluiten om daar voor het volgende broedseizoen extra maatregelen te treffen. We gaan onder andere camerabewaking instellen. Dus we gaan een aantal camera's ophangen bij nesten van onder andere de buizert. En er zijn 43 nesten vernield, zegt u? Ja, ja of, een, of dat er overal vergiftigd zijn, dat gebeurt ook regelmatig. En dan wordt er aas, ja, die wordt, uh, wordt vergiftigd, er wordt neergelegd. De roofvogel eet dat op en die, uh, ja, die sterft dan een vreselijke dood. En, en hoeveel van die vergiftigde vogels heeft u ontdekt? Uh, dit jaar zitten we op 21. En en welke soorten roofvogels zijn het dan? Dat zijn voornamelijk de buizeren die het uh, doelwit is uh, ja. voor mensen die het niet zo over hem uh, of haar hebben gesteld. En, en welke mensen zijn dat dan waarschijnlijk? Heeft u een idee Want het gebeurt? Het gebeurt al, al jaren hè? Dat, uh, dat nesten worden vernield en, en vogels vergiftigd? Ja, als je kijkt naar de afgelopen jaren, eh, van 2010 staan we op, eh, op 90 gevallen. Van de roofvogelvervolging in 2011 tegen het aantal zelfs naar 117. Mm -hmm. En ook dit jaar zitten we alweer op 43. Ja, het is al, uh, lastig aan te geven wie dit nu precies doet. We hebben wel vermoedens, maar ook niet meer dan dat. Hè. Nou, we houden wel eens mensen aan, maar die komen uit verschillende hoeken. Hè. Je hebt uh, wij de vogelliefhebber. liefhebber die wordt, daar wordt wel eens van gezegd dat die uh, hier annexen mee is, maar het, het zouden ook best andere mensen kunnen zijn. Dat, dat zijn natuurliefhebbers, dat zijn weidevogelliefhebbers, natuurliefhebbers die dus roofvogels vergiftigen? Ja, ja we hebben hm? daar wel een aantal mensen voor aangehouden en die geven dan aan dat, dat zij de roofvogel zien als een bedreiging voor de weidevogel. En, en daarom gaat u nu camera's ophangen, zei u? Ja, dat doen we in, in jouw en omgeving We en, hebben en... dat al een paar jaar terug ook gedaan. Dat had toen succes. Dan hebben we ook mensen dankzij die beelden kunnen aanhouden. En uh, het komend uh, broedseizoen gaan we dat weer doen. Dan uh, loop je de kans als jij uh, nesten kapot maakt... of waarover ons uh, vergiftigt, dat je wordt gefilmd. Men is gewaarschuwd. Anne van der Meer van de politie in Friesland. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Sport. Joris Matthijssen heeft vandaag meegedaan met de groepstraining... van het Nederlands helftal in Polen. Dit leent niet mee aan het uh, positiespel aan het eind van de training. Matthijssen verrekte anderhalve week geleden een hamstring. en Hij miste daardoor de laatste twee duels met Slowakije en Noord-Ierland. Verwachting is dat hij zaterdag tegen Denemarken fit is en weer mee kan doen. Op de banen van Roland Garros in Parijs... zijn de kwartfinales bij de Open Franse tenniskampioenschappen. Verslaggever Mark Brasser. Mark, uh, twee uur, over drie kwartier beginnen de vrouwen. Wie verwacht jij in de halve finales? ja, dat is een hele moeilijke vraag bij het, uh, bij het ja, vrouwentoernooi. Jij bent een specialist, hè? Ja, ik ben de specialist. Maar het, het vrouwentoernooi, ja, dat, nou ja, zoals we wel vaker zien bij de afgelopen Grand Slam toernooien... Ja, ...daar zitten altijd verrassingen in. Dus nou, laat ik dan maar voor de verrassing gaan. Dan zeg ik Tsibulkova en Irani. Oké. Okay. Dat die, dat die doorgaan. Oké. Okay. En, ja. en daarna uh, de mannen? Uh, dan ja, de u... mannen. Daar is wel wat zinnigs over te zeggen, inderdaad. Nou, uh, dat eens. <laughs> nou Novak Djokovic speelt zijn, half, zijn kwartfinale, moet ik zeggen... tegen Jo Wilfried Tsonga. Tsonga hier voor het eerst in de kwartfinale in Parijs. Nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Uh, Djokovic natuurlijk heel veel moeite gehad in zijn vorige ronde met Seppi. Maar die won hij uiteindelijk wel in vijf sets. Ja, En van Djokovic, uh, als je naar deze partij kijkt... moet je gewoon zeggen dat Djokovic de betere graveltennisser is... Tsonga uh, is, is, is, ja, is, is de man van het hardcourt. Is de, de man uh, van het gras. Maar niet zozeer van het gravel En, en daarom gaat Djokovic, denk ik, die partij winnen. De andere, half, de andere kwartfinale bij. Ik loop al op de zaken vooruit. De andere kwartfinale bij de mannen. Ja, dat is ook een hele interessante. Roger Federer tegen Juan Martín Del Potro. Uh, Federer in onderlinge ontmoetingen staat hij ruim voor. Maar goed, we hebben Federer gezien. Nog niet helemaal de Federer die we zouden willen zien. Al in zijn voorgaande drie partijen elke keer al een setje verloren. Del Del Potro daarentegen wel goed won van Berdy. goede overwinning, maar Del Potro speelt met een lap om de linkerknie... die eigenlijk al elke dag groter wordt. Hoewel Del Potro zelf zegt dat die blessure bijna over is. Dat hij bijna topfit is. Um, Del Potro kan veel hardse veren. Uit alle hoeken winners slaan. Federer zal dat spel moeten ontregelen. Zal dropshots moeten spelen. Zal voor zijn punten moeten gaan ook. Dat belooft een interessantere partij te worden, denk ik... dan Djokovic tegen Tsonga. Federer, Del Potro, dan ga ik toch voor Federer vond het uiterst zinnige informatie, Mark. Vanuit Van Rijs, dank Mark Brassen was dat. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Arrestantenbusje is betrokken bij het ongeval op de A59... tussen Os en Den Bosch, ter hoogte van Nieuwland. Stadswachten in Rotterdam durven overtreders niet aan te pakken... zegt de Rekenkamer in Rotterdam. Oorzaak is slechte communicatieve vaardigheden van die betreffende stadswachten. De politie in Friesland neemt maatregelen. Na vergiftiging van roofvogels en de vernieling van nesten... er wordt camerabewaking ingesteld. 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal... na de reclame de ncav weer en het vervolg van lunch. Topsport, ballet, acrobaten en klassieke muziek. Bij Festival Klassiek begint je zomer zonnig op het water van de Hofvijver. Kom dus naar Den Haag van 12 tot en met 17 juni.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, u wist het misschien niet, maar het is vandaag Wereldmilieudag. Een werklunch zometeen met een advocaat die zich inzet voor een schoon milieu als mensenrecht. En na half twee is de stelling dan, het EU-masterplan van Van Rompuy moet een kans krijgen. EU-president Herman Van Rompuy heeft vergaande plannen aangekondigd om de crisis in de eurozone aan te pakken. Het zogenaamde Euromasterplan moet verdere economische integratie in de eurozone bevorderen en zo de euro van de ondergang redden. Er moet een Europese begrotingsunie komen die de bevoegdheid heeft om in te grijpen in begrotingen van alle eurolanden. En een bankunie die centraal toezicht heeft op alle banken. Het zijn nogal wat ideeën van, van Rompuy en we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat dan naar 7070, het kost 50 cent, u mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt naar onze website gaan www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met HekjeStand. Dit is Radio 1, de werklunch. Zorgverzekeraars die hoeven geen vergoeding meer uit te keren voor de behandeling van homo's door de stichting Difference. Dat heeft minister Schippers bekendgemaakt vandaag. In de Tweede Kamer ontstond eerder dit jaar beroering... omdat Different geld kreeg uitgekeerd voor de genezing van homoseksuelen. Different zegt dat die lezing niet klopt. Zij helpen christenen die worstelen met hun homoseksualiteit... en bieden daar therapieën voor Aan de telefoon is Henk van Rij. Hij is directeur van de stichting Tot Heil des Volks. En dat is uh, de organisatie waar Difference onderdeel van uitmaakt. Dag, meneer van Rij. Goedemiddag. Ja, Schippers heeft dus besloten dat u als instelling geen geld meer krijgt... voor de vergoeding van de behandeling die u aanbiedt. Is dat terecht? Nee, wij vinden van niet. En uh, we zijn op dit moment met, met ons advocaat bezig. om te kijken welke stappen we moeten ondernemen. We vermoeden dat we bij de commissie gelijke behandeling uh, terechtkomen. Daar gaat u de zaak aankaarten? Ja, want het lijkt er een beetje op dat. Uh, christenen met uh, psychische problemen vanwege hun kisten zijn. uitgesloten worden van uh, de GGZ en uh, verzekering. terwijl ze normaal premie betalen. Dat vreemd. Ja. Maar Schipper zegt: ja, het is geen psychische ziekte. Ja, maar. Het... Dat is een hele vreemde redenering. Een psychiater stelt een diagnose en die zegt er is een psychisch probleem. En daarvoor worden mensen bij ons uh, behandeld. En ook de inspectie zegt zelfs dat uh, een, uh, een seksuele stoornis kan, kan leiden tot, uh, tot psychische problemen. Ja, maar goed, het wordt, het wordt naar buiten ge, ge, gepresenteerd alsof u mensen die nu homo zijn, uh, probeert uh, homo af te maken. Ja, dat is wat er rondzinkt op internet. Maar dat klopt dat zijn, niet, zegt u. Dat zijn karikaturen. De inspectie heeft duidelijk al bij haar eerste bezoek vastgesteld... dat dat niet aan de orde is bij dit front. Dat heeft de minister ook aan de Kamer meegedeeld. En kennelijk zoekt ze nu toch een stok om de hond te slaan. Want zij zegt, als iemand vindt dat dat, uh, ja, dat, dat een psychisch probleem is... Uh, nou ja, dan moet hij dat maar zelf betalen. Ja, nee, en dat, dan, dan zegt de minister... dan moet je pastorale hulp vragen. Want dat heeft te maken met je overtuiging. Daar heeft ze op zich gelijk in als het alleen maar een pastoraal probleem is. Maar het gaat hier om mensen met identiteitsstoornissen, met angststoornissen... met, nou ja, noem maar op wat voor psychiatrisch probleem. Een psychiater stelt dat netjes vast. De inspectie heeft de dossiers gecontroleerd. Die voldoen aan de eisen die je eraan moet stellen... En dan zegt de minister ineens van... ja, maar als het met je geloof te maken heeft... dan heb je geen recht op, uh, op hulp. Ja. Dat is belachelijk. Om um, um, hoeveel mensen gaat het eigenlijk die u behandelt op deze manier? Nou, gemiddeld een honderd per jaar. Ja. Moet u niet gewoon zeggen, nou, dan doen we dat gratis... als we die mensen zo graag willen helpen op dit punt? Nee, nee, dat vind ik niet. Die mensen betalen zorgpremie... en als ze psychische problemen hebben... dan hebben ze gewoon recht op die zorg. Dat is belachelijk... dat dat mensen dat ineens zelf zouden moeten betalen. Ja. Nou ja, goed, uh, nogmaals, de minister zegt... Als je nou ex of agnost, dan krijg je dat ook gewoon vergoed. Ja, maar ja, je gaat niet volgens mij naar een psychiater... omdat je zegt, ik ben agnost. Nee, maar je kunt wel agnost zijn... en bijvoorbeeld problemen hebben met je seksuele identiteit. En dan wordt dan niet gezegd, omdat je agnost bent, helpen we je niet. Ja, dus u vindt het eigenlijk een vorm van discriminatie? van discriminatie, inderdaad. Ja. Ja. Goed, uh, de zaak wordt aan... U, u zegt, ja, ik overweeg dat. Dat wordt vaak gezegd. Gaat het, gaat het doorgezet nee, worden? Niet? Nee, wij zijn al serieus met uh, advocaten... ...in gesprek van hoe we dat nou het beste uh, aan de vork kunnen prikken. Ja. Goed, bij de commissie Gelijke Behandeling gaat deze uh, zaak uh, verder. Uh, dank dat u even de telefoon kwam. Henk van Rhee, Graag gedaan. directeur van de stichting Tot Heldes des Volks... ...waar Difference onderdeel van uitmaakt. De VN viert vandaag de 40ste Wereldmilieudag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. En daarom heb ik een werklunch met advocaat Jan van der Venus van het advocatenculteur Just Law. Want hij zet zich in voor een schoon milieu als mensenrecht. Hartelijk welkom. Dank u wel. Um, u bent toch wel op een duurzame manier hier naartoe gekomen? Ja, met mijn elektrische auto. Ja? Helaas op het hele mediapark geen oplaadpunt. Maar dat, dus je uh, kunt niet meer terug nu? Jawel, dat haal ik makkelijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, goed, nee, het, is, het is even een test. Nee, Scho ja. Schone lucht in Nederland. Is dat bijvoorbeeld een onderwerp waar u zich als advocaat voor inzet? Absoluut. Uh, meer nog als uh, voorzitter van Stand Up For Your Rights... Uh, dan als advocaat via Just Law. Dan werk ik vooral voor klanten. Maar ik ben ook voorzitter van deze mensenrechtenorganisatie... die duurzaamheidsthema's linkt met milieuthema's. En mensenrechtenthema's. Um, Fijnstof bijvoorbeeld door verkeer uh, is, uh, is een grote oorzaak uh, van astma en bronchitis. Chronische oorzaak, 150.000 opnames van kinderen ieder jaar. Uh, we leven met z'n allen in Nederland een jaar korter... doordat we het fijnstofuitstoot accepteren. En, en het is goed voor 12.500 doden per jaar. Dat zijn wetenschappelijke cijfers. Ja. Ja, heeft toch... Het afgelopen kabinet heeft die 130 kilometer ingevoerd. Ja, precies. Dat is eigenlijk een, een, een redenering de andere kant op. En tegelijkertijd doen we alles om één of twee doden... jaarlijks van de verkeersdoden af te schaven... Door allerlei extra spiegels, uh, verkeersbeperkingen, snelheden. Terwijl dit eigenlijk een, ik noem het wel eens de silent killer, hè, de stille moordenaar is. En we ja, met z'n allen versneld zouden moeten gaan naar schonere vormen van vervoer met minder uitstoot. En oh. natuurlijk daarbij ook elektrisch vervoer. U, u spant zich ook in om uh, schoon milieu uh, als mensenrecht erkend te krijgen. Ja. Ja, mensenrechten zijn onze meest fundamentele waarden. En die zijn eigenlijk net na de Tweede Wereldoorlog vastgelegd. En toen was milieuproblematiek nog niet zo groot en zo'n zo topic als nu. Wat we nu zien is dat we al jaren meer dan een aarde per jaar gebruiken met z'n allen. Dus we eten de aarde eigenlijk langzaam op. En we zien eigenlijk dat we daar de eerste... Ja, remmingen van terugzien. Dus onze eerste beperkingen. En wat we eigenlijk onze huidige en toekomstige generatie zal aandoen, is eigenlijk het, het, het prettig leven, het fijn leven. Het leven in contact met de natuur. Het behoud van natuursoorten en ecosystemen. En dat op de voorgrond plaatsen tussen andere erkende mensenrechten. En daar is eigenlijk niks nieuws aan. Voor Nederland, Nederland. kun je wel? niet zeggen dat dit eigenlijk onder andere mensenrechten wel valt ook? Nou, daar is het mee begonnen. Daar zijn ze mee begonnen met het redeneren van als je doodgaat door een milieuramp, dan wordt je recht op leven geschonden. Uh, de later is het recht op gezondheid, de right to health, naar voren gekomen. Als je uh, ziek wordt van een milieuvervuiling, dan is je right to health geschaad. Maar meer en meer, um, en dat staat in heel veel regionale mensenrechtenverdragen al en meer dan 100 grondwetten wereldwijd. Zo ook onze zuidenburen. dus zo dom zijn die nog niet. Maar Nederland nog niet. Uh, dat er een grondrecht bestaat, een grondrecht... constitutionele verankering van het recht om te leven in een schoon milieu. En dat houdt in schone lucht, schoon water, schone grond... maar ook uh, ontwikkelingskansen en toegang tot natuur... en het behoud van diersoorten. Ja. Um, u, u, u strijdt voor uw zaak en dan uh, vindt u tegenover u... toch een aantal sceptici die zeggen... ja, ach, dat valt allemaal best wel mee en die opwarming van de aarde... Ja, dat, dat, dat is gewoon even tijdelijk en dan uh, gaan we weer terug naar gewoon... Uh, b, b, dat is ook een mening. Dat is absoluut ook een mening. Gelukkig staat de meerderheid van de wetenschap... nog altijd aan de kant dat klimaatverandering... human uh, caused is, hè, menselijke oorzaak. En dat we echt uh, een grote... Uh, Probleemvolle toekomst tegemoet gaan op dat gebied. Maar dat is het niet alleen. Uh, we, we, we zetten bossen in de brand om ruimte te creëren voor sojaplantages, om onze vo uh, de groei naar vlees te kunnen beantwoorden. Uh, we zijn op meerdere vlakken. 20% van alle CO2-uitstoot komt door het in brand staan van oerbos. En wat doen we dan? Vervolgens zetten we de palmolieplantages neer of we kappen bos voor palmolieplantages. Dus we lossen onze problemen eigenlijk ook niet duurzaam op. En. Als je milieu en een en het recht op een schoonmilieu bij die basisnormen plaatst... bij die mensenrechten, dan verandert de manier waarnaar je naar dingen kijkt. Dan zeg je niet van, oh, ik moet beantwoorden aan allerlei milieuwetgeving. dan zeg je, nee, ik ga ervan uit dat wat ik doe niet vervuilt... en niet toekomstige ja. generaties beperkt. U werkt ook meer aan een project voor kinderen, he? begrijp u? Ja. Dat samen met uh, Annelies Henster van IUCN en Prinses Irene van uh, het Natuurcollege werken we samen om op internationaal niveau een kinderrecht op natuurbeleving en een schoon milieu in het kinderrechtenverdrag verankerd te krijgen. Uh, dat is deels Lobby. Dus misschien is dat al wel het begin dan voor het, voor het echte grotere verhaal. Ook ja, het, nou het grote verhaal is ook iets wat de afgelopen jaren enorme boost heeft gekregen. En ik denk dat we bijna op het punt zitten dat het gebeurt. Het is nu zelfs zo dat de afvaardiging van Nederland naar, uh, naar Rio toe. Ook zaterdag, in, zondagochtend was geloof ik in Vroege Vogels. De heer Gebrand heeft bevestigd dat ook Nederland dat recht op een schoon milieu wil hebben. Um, maar voor kinderen, en, en dat is wel belangrijk, voor kinderen is natuurcontact ook erg belangrijk. Het is zeg maar vitamine G, de groene factor. Um, het is bewezen dat contact met natuur kinderen helpt in hun emotionele en cognitieve ontwikkeling. Dat ze gelukkiger zijn en dat kinderen met problemen, gedragsproblemen als ADHD, ook beter tot hun recht komen en beter weer in hun vel komen met contact met natuur. Dus achter die computers weg en gewoon weer ja. het bos in. Maar als je dan kijkt dat we nu... dat 50% van de wereldbevolking nu in stedelijke omgeving woont... en dat dat rond 2050 tot 70% zal zijn... dan heb je een zorgelijke situatie. En moet je dus, denk ik, ook planologisch gezien... rekening houden met kleine speelplekken, moestuinen... contact met de natuur... Ik ja. lees mijn kinderen vooruit Pluk van de Pettenflat. Ja. Dat zullen misschien wel veel mensen ja, kennen. Ja, ja. En daar was een torteltuin naast het park. Een heel woest stuk waar kinderen konden spelen. En er waren kikkers en vogels. En dat moest weg worden gekapt. Nou, Pluk heeft ervoor gestreden dat die torteltuin <laughs> uh, behouden zou worden. Ik zou bijna willen pleiten. Ieder kind... Toegang tot een torteltuin. Ieder kind zijn eigen torteltuin. Ja. Uh, dit is een internationaal verhaal. Ja. Dat betekent dat u overal en nergens uh, deze boodschap wil verkondigen. Dat betekent ook de hele wereld overreizen, of niet? Uh, zo min mogelijk reizen, want ik belast uh, graag het uh, milieu zo min mogelijk. Maar ik ga wel naar Rio, de top, de VN-top in Rio. Volgende week vlieg ik, uh, vlieg ik daarheen. Ik zal mijn uh, CO2 daarvoor compenseren. er zich daarvoor geen zorgen. Ja. Hoe dan eigenlijk? Hoe dan? Ja. Door investeren in duurzame projecten in ontwikkelingslanden... waardoor okay. zij voorkomen dat ze nieuwe uitstoot gaan maken. Ja, ja. En dat is eigenlijk de omslag naar een duurzame transitie. Maar terug naar het onderwerp eh, ja. het reizen en op weg naar Rio. Ook in Rio is er veel aandacht voor het mensenrecht op het schoon milieu En we zullen... We krijgen misschien spreektijd op de bijeenkomst van de Mensenrechtenraad. En daar zullen we absoluut ook dit neerzetten. Het, het kinderrecht aankondigen, een actie vanuit Nederland, initiatief vanuit Nederlands. De Green Rights Alliance, uh, iets waar we trots op kunnen zijn. Meerdere NGO's, goede doelorganisaties vanuit Nederland, die wereldwijd de aan te wijzen onafhankelijke expert op het gebied van milieu ja. en mensenrechten gaan in voorzien van informatie. Dan ben je ook nog gewoon een advocaat. Uh, ja. Doe je vooral dit soort zaken dan? Voor, of ook voor NGO's en zo? Ja, vanuit mijn advocaatpraktijk uh, adviseer ik vooral wel veel goede doelorganisatie. Dat is een soort niche, maar vooral op het gebied van contracten en ondernemingsrecht. Dus hoe zet je de organisatie in elkaar? Waarbij ik veel um, zij onderzoek en zij. Uh, Um, advies geven op het gebied van human rights en business. Dus in hoeverre het bedrijfsleven zich aan mensenrechten moet houden. En ook daarbij dit mensenrecht op een schoon milieu moeten meenemen. Hmm. Maar iemand die een stinkende fabriek heeft, die hoeft bij u niet aan te kloppen. Die moet gaan een andere advocaat zoeken. Dat denk ik wel, ja. ja. ja, of, <laughs> ja of ik zal ja. helpen mee ja. om beter te worden. Precies, dat dat absoluut, absoluut ja. Ja. En Als de incentives oké okay zijn, dus als, als, als het duidelijk is dat ja. de kant de richting goed is, dan wil ik altijd helpen. Ik wens u een goede conferentie daar in, in Rio de Janeiro. Een conferentie over milieu. En hartelijk dank voor de komst naar hier. Dank u wel. Dit is Radio 1. Het Wel en w van de Alp du Zes in lunch. Ja, op die Alp du zijn duizenden mensen verzameld... om geld voor KWF-kankerbestrijding bij elkaar te fietsen. Een van hen is Peter Paul Vester. Voor hem is geld voor onderzoek genereren... de reden om mee te doen aan Alp du -Zes. Bij Vester is vorig jaar een vorm van kanker ontdekt die nog niet is genezen. En ook die nog niet te genezen is. Onze verslaggever Anne van der Veen zocht hem op boven op de berg. Nu is de top van de Alpe du d'Huez voor wielrenners iets hoger dan 1860 meter. Maar wij lopen nog wat hoger. Ja, we lopen ietsje hoger. Uh, het is een klein, uh, ja, bijna een chaletdorpje zou je kunnen zeggen. Uh, en we kijken over uh, Alpe du d'Huez-centrum heen met uh, het... Uh, Palais du Spoor en de kerk zie je liggen. En dan zie je de mensen rond de grote tent wemelen. En we gaan uh, zelfs nog ietsje hoger uh, richting Col de Saren. Een smal weggetje. Ik heb er twee weken geleden gefietst. We hebben toen de Alp d'Huez beklommen. Smal weggetje, kiezels, keien. En uh, als toetje uh, zagen we ook nog een paar van die grote marmotten lopen. Bergmarmotten. En is dat genieten? Ja, dat is heel erg genieten, ja. Uh, Sowieso, als je al heel relaxed de abduS kan beklimmen... Uh, met je achterhoofd dat je dat twee weken later, nu dus, uh, nog een paar keer meer wil doen. Als je dan ook nog eens een keer fantastische vrienden bij je hebt... dan kun je dat genieten delen en dan geniet je dus nog meer. Uh, als het weer dan ook nog goed is, dan kan het er helemaal niet meer stuk. En uh, ja, dan is het leven heel mooi, ondanks dat je kanker hebt. Uh, het is natuurlijk een hele, hele erge ziekte... die natuurlijk in heel veel verschillende varianten is. Ik denk dat ik een van de gelukkigen ben... die er voorlopig nog niet zo erg onder lijdt. En dat maakt het dan toch iets makkelijker om erover te praten. Terwijl je dan op hetzelfde met heel veel respect hebt... voor de mensen die wel door vreselijke momenten en periodes zijn gegaan... met uh, ja, de schok, de schrik, uh, de verwerking en natuurlijk de behandelingen daarvan... En om een lang verhaal kort te maken. Mijn behandeling is nog even uitgesteld. Omdat het, uh, de ontwikkeling van mijn soort kanker heel traag gaat. Maar hoe bedoel je dan, je wacht eigenlijk op een nieuw medicijn? Um, ik heb dus een vorm van non-Hodgkin. Um, maar de, uh, de groei van de tumoren die gaan zo ontzettend langzaam. Het is eigenlijk bijna niet te volgen hoe, hoe snel het gaat. Dat zou betekenen, kunnen betekenen dat ik het al heel lang heb. Dus, um, ja, dat betekent eigenlijk dat, uh, uh, dat ik tijd heb misschien om te wachten... of de, de tijd wordt me gegund om te wachten tot een medicijn... waardoor ik wel genezen uh, zou kunnen worden. Eh... Uh, ja, zoiets. Ja, ja. Nou, laten we de berg maar uh, verder beklimmen. Het wordt een beetje koud. Het wordt koud. een beetje koud en de zon die gaat achter de berg. Nu zit jij in een huisje. Ja. En daar ben je niet de enige met deze ziekte. Nee. Nee, dat klopt. En, uh, ja, en dan krijg je dus te horen van, van iedereen wat hij dus heeft. Wat hij, doorge wat hij doorgemaakt heeft. En dan, dan relativeer je dus ook weer wat je dus zelf hebt. Want ja... Eigenlijk iedereen in mijn team is ziek geweest en heeft een chemokuur gehad. En dat heb ik dus niet gehad, nog. En dat is het verschil. Maar dat betekent dus ook, en dat was voor mij een openbaring... Een, een, een verrassende conclusie die ik dus zelf trok... van ja, je hoort dus eigenlijk van al je teamgenoten... van wat, wat ze hier dus komen doen hè, op de berg. Ze komen een periode afsluiten... En toen kwam ik erachter dat dat voor mij dus helemaal niet het geval is. Ik ben hier helemaal niet om iets af te sluiten. Ik heb helemaal niks af te sluiten. Ik sta aan het begin. En uh, ja, dan kun je dus afvragen van ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Het lijkt me heel mooi om iets af te sluiten hier. Peter Palvester, hij fietst met het team van Maxima Medisch Centrum... Ze hebben al bijna een ton opgehaald voor KWF Kankerbeschrijding... en de reputaties gemaakt door Anne van der Veen. Morgen in lunch meer over Alpdu 6. Zometeen is er standpunt.nl. Het EU-masterplan van Van Rompuy moet een kans krijgen. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Is is hier nu Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Een ambtenaar van Buitenlandse Zaken die voor Rusland zou hebben gespioneerd... heeft in totaal 90.000 euro ontvangen. Dat heeft de officier van justitie gezegd op een proforma-zitting... bij de rechtbank in Den Haag. De ambtenaar van 60 uit Den Haag werd in maart opgebakt. Hij zou zijn informatie aan een Russisch echtpaar in Duitsland hebben verkocht. Op de A59 is een arrestantenbusje van justitie over de kop geslagen. Het busje raakte de vangrailschoot naar de andere kant van de weg en sloeg daar over de kop. De drie minderjarige verdachten in het busje zijn lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder en de bijrijder raakten niet gewond. Staatssecretaris Bleker wil voor veehouderijen per diersoort afspreken hoeveel er per bedrijf mogen worden gehouden denkt hij aan maxima van 500 melkkoeien, 10.000 vleesvarkens en 175.000 leghennen. Bleker heeft al eerder gezegd dat er grenzen moeten worden gesteld aan de groei van megastallen. En consumenten hebben waarschijnlijk jarenlang teveel betaald voor paprika's en zilveruitjes. Twee coöperaties van paprikatelers en vijf telers en verwerkers van zilveruitjes... hebben van de NMA een boete gekregen van bij elkaar 23 miljoen euro... De bedrijven spanden samen om de prijs van de groente hoog te houden. Ze hadden samen meer dan een derde van de markt in handen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Europees president Van Rompuy presenteert op de EU-top eind juni een masterplan dat de euro moet redden. Eén centrale Europese toezichthouder op de banken.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 Uh, en dan lossen we de crisis van nu niet mee op. Er moet gewoon uh, oorlogszaak gesteld worden en hervormd worden in al die economieën. Ja, meteen al kwamen er dit soort kritische reacties. Uh, je hoorde onder meer Harry van Bommel van de SP... en als laatste Klaas Dijkhoff van de VVD vanmorgen in het Radio 1-journaal. Is één Europese bankunie het sterkste vangnet voor noodleidende eurolanden? Of moet elke lidstaat eerst op korte termijn zijn eigen problemen oplossen? Is het te optimistisch om al naar de toekomst te kijken als er in het heden nog steeds geen goede basis is? Het zijn allemaal van die vragen. Ik ga ze allemaal doornemen met Sophie In het Veld, Europarlementariër voor D66. Dag mevrouw In het Veld. Goedemiddag. U kent het klappen van de zweepje tussen. Korte keuzes oh. aan het begin en dan zometeen uitgebreid doorpraten aan de hand van die stelling. Hier komen de keuzes, ja of nee graag. Ik geloof in de Europese superstaat. Nee. Ik weet niet wat een superstaat is, maar ik geloof er niet in, nee. Het nieuwe Europa ziet er stukken beter uit dan het huidige Europa. Eh, uh, ja. En Europa is alleen levensvatbaar bij volledige Europese integratie. Eh, uh, Ja. Ja, een beetje twijfelachtig nog, maar goed, u mag nou zo meteen... ja, het het zijn, het zijn algemene termen, maar ja, ja ik ja. moet kiezen. Dus ja. Ja. Uh... Ja. Nee, heel goed. Uh, u, u krijgt zo meteen uitgebreide gelegenheid om uh, daar nog op in te gaan. Uh, dan naar onze luisteraars toe zeg ik even dat de stelling is: het EU-masterplan van Van Rompuy moet een kans krijgen. En u mag natuurlijk uh, daarvan zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Dat kan door de sms'en 7070, kost wel 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website gaan, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, wat hebt u getwitterd, mevrouw in het veld, op die stelling? Eens of oneens? Uh, ik ben het ermee eens. Ja. Ja. Uh, ik vind, uh, we zitten uh, inderdaad in een, in een ernstige, in een diepe crisis. Uh, die crisis is voor het grootste gedeelte te wijten. Juist aan het feit dat we in het verleden niet stappen hebben genomen... om die eurozone compleet te maken. Hè. Om, om, we, we hebben wel een muntunie, maar de politieke unie, de fiscale unie... het toezicht wat erbij hoort. Hè. De, een aantal dingen hebben we in de afgelopen twee jaar wel ingesteld. Zoals bijvoorbeeld uh, bindende afspraken over begrotingsmiddelen binnen bindende sancties. Maar een aantal elementen ontbreken nog. Uh, die zitten hopelijk uh, in het plan van, uh, van Rompuy en anderen. Dus uh, daar moeten we het absoluut uh, nu over hebben. Ja. Nou, u zegt eigenlijk er is een ravijn Dat hebben we allemaal geconstateerd. En daar moeten we nu eigenlijk overheen springen. Ja, het, kijk, we hebben jarenlang uh, is Europese integratie een, een proces geweest van uh, voetje voor voetje, kleine stapjes. Dat is soms goed. Uh, op dit moment is dat niet meer goed. Het is nu echt uh, he, of we moeten ervan afzien of we moeten een grote sprong vooruit maken. Um, uh, ik weet dat heel veel mensen dat lastig vinden. Uh, er gebeuren heel veel dingen in de wereld. Mensen zijn onzeker. En toch, juist als we de zaken weer in de greep willen krijgen, dan zullen we de fouten uit het verleden goed moeten maken, dan moeten we zorgen dat die eurozone een stevig fundament krijgt. He, en dat zit in de ene kant, aan de ene kant in, uh, wat een aantal van de eerdere sprekers ook al zeiden, uh, uh, stevige afspraken, begrotingsdiscipline, zorgen dat je je economie goed op de rails krijgt. Um, uh, en aan de andere kant betekent dat inderdaad een volwaardige uh, muntunie met een politieke unie en een fiscale unie ja. en een bankenunie daarbij. Maar goed, als je die vergelijking met van dat Rafai nog even over, uh, overneemt, dan zeg je dus eigenlijk van uh, je moet go goede jaren opnemen en je springt erover Overheen en je maakt dus ja. stappen. Maar uh, ja. Ja, je kan onderweg ook uh, tegenwind krijgen... en dan, dan flik je in dat ravijn. En dan ben je alles kwijt. Uh, uh. Dat kan, ja. En dan kan je dus ook besluiten om aan de kant te blijven staan. Dat kan je ook doen. Maar als je kijkt naar hoe de wereld eruit ziet in de 21ste eeuw, uh, hè, met, met China, Brazilië, Indië, uh, India in, in opkomst. Uh, en die, die zijn niet alleen maar economisch aan het groeien, die willen ook politieke invloed. Tegelijkertijd zie je dat de grote concurrentie in de wereld zal gaan over energie, over grondstoffen, over water, over voedsel. Nou, dan hebben wij heel veel belang bij een sterke Unie. Maar dat wil zeggen, een Unie die slagvaardig is, hè, ook in tijden van crisis. Dus niet een Unie die wordt verlamd door nationale veto's en eindeloze beraadslagingen en koehandel achter gesloten deuren. Nee, je moet een Unie hebben die daadkrachtig kan optreden. Maar ook een Unie die democratisch is, waar de burgers aan het stuur zitten. En We hebben een Europese Unie die vandaag de dag nog steeds wordt bestuurd met de instellingen die we in de jaren 50 hebben in het leven hebben geroepen. En die waren toen heel nuttig. Maar vandaag de dag voldoen die gewoon niet meer. We moeten ze echt morgen. Ja, maar iedereen is het volgens mij ook wel over eens... dat t, he, bij de invoering van de Monetaire Unie... er gelijk een politieke unie aan gekoppeld had moeten worden. Dat was natuurlijk de beste, ja. de best, het beste geweest. Ja. De vraag is alleen, kan je dat nu nog terugdraaien? Want als je het sentiment nu volgt, alleen al in uh, Nederland... dan zie je toch dat mensen juist niet willen dat we uh, ja, bevoegdheden ja. overdragen. Uh, dat, dat klopt, maar ik denk dat uh, het is ook een hele moeilijke situatie is. Ik denk dat iedereen dat uh, erkent uh, uh, en toch pleit ik ervoor, toch pleit D66 ervoor om niet stil te blijven staan en terug te keren, maar om die grote stap vooruit te maken, omdat we daar baat bij hebben. Uh, we betalen nu inderdaad een prijs voor uh, de fouten en het falen en onze angsten uit het verleden. Hè. Omdat we destijds die politieke unie niet hebben ingesteld betalen we vandaag een hoge prijs. Maar de prijs van er nu uitstappen uh, is nog hoger. Dus ik denk dat wat we moeten doen is de mouwen opstropen, nuchter worden, uh, ik zal maar zeggen de rommel opruimen de problemen opruimen en die eurozone klaarmaken voor de toekomst. Ik denk dat we daarmee beter af zijn dan uh, als mm. we nu... Uh, en overigens, hè, er zijn ook wel mensen die zeggen... ja, maar uh, er zijn ook landen als uh, Zwitserland en, uh, en Noorwegen... Ja. die doen het ook helemaal alleen. Dat is een misvatting. Zwitserland en Noorwegen zijn, voor, voor, zijn heel vergaand geïntegreerd... met de Europese Unie. Zwitserland heeft ook zijn munt gekoppeld aan, aan de euro. Ze zitten in Schengen, ze zitten in de interne markt. Ze moeten heel veel Europese wetten ook gewoon toepassen. Dus het is ook een beetje is een beetje een fictie dat je als klein land alleen uh, dat je het nog kan redden. Dat doet mm -hmm. eigenlijk geen enkel land. We moeten het samen en we hebben, uh, we hebben ook goede kansen. Want nu is alles in beweging. Dus als we iets willen verbeteren, vernieuwen, moderniseren en democratischer maken, dan is het nu. Ja. Hulde voor uw vurig pleidooi. Maar nogmaals, het <laughs> slaat als je de peiling ook ziet, slaat het niet aan. Uh, ook, in, ook in Nederland. Nou ja, er zijn ook nee, politie maar... die dat natuurlijk uh, dat lekker, lekker uh, ja. Uh, ja, uit, uitventen in die zin. Ja, uh, ja die, die komen voor nou. hun mening op. Ik noem een wildnis, een, een smop. Ja. Ja, maar ik vind, kijk, uh, uh, Wilders, ik ben het natuurlijk fundamenteel oneens... met het plan van de PVV uh, om uit de Europese Unie te stappen. Maar het is een standpunt. Het is een helder standpunt. Ik zou graag willen dat alle andere partijen nu niet meer een beetje... Hè, van, nou ja, dan zijn ze weer een beetje pro-Europees... dan weer een beetje eurosceptisch, net zoals het uitkomt. Uh, ik zou bijvoorbeeld willen dat premier Rutte... die zelf heeft gevraagd om het plan van Van Rompuy... Uh, en nu daar een beetje afstand van neemt... Ja. Uh, dat hij zou zeggen, ja, ik zie dat we sterk... Europa nodig hebben voor de toekomst. We gaan ervoor. Ja, ja, kijk, Ik zou maar maar willen maar dat maar ook Ruud, de VVD maar... keuzes maakt. Maar Rut heeft toch wel een punt dat hij zegt van ja, we zitten nu met zoveel problemen in al die landen. Uh, nou, even dat vergezicht maar eventjes niet. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Nee, maar, ja, nou, maar het tegenovergestelde van vergezicht is, is kortzichtigheid. Uh, die problemen. Die, het gaat nou juist, hè. die plannen van Van Rompuy, die gaan recht regelrecht naar de kern van het probleem. En dus moeten we dat ook aanpakken. Dat wil niet zeggen dat we afleiden van. Uh, uh, het op orde brengen van de staatshuishouding... Uh, dat we afzien van het, uh, het afbetalen van schulden... dat we afzien van het moderniseren van de economie... en het gezond maken van de economie. Dat moet allemaal gebeuren, hmm. dat is één ding. Maar tegelijkertijd... He, kijk, het gaat ook niet alleen maar over wat je moet doen... maar ook dat je uh, vertrouwen geeft aan de rest van de wereld. Want de hele wereld zit naar Europa te kijken. Want die, die, die euro is niet alleen maar een soort ruilmiddel tussen Europeanen. He. Ik zeg altijd maar, het zijn geen schelpjes. Uh, het is ook een wereldmunt. En als Europa niet het signaal geeft naar de rest van de wereld dat we bereid zijn en in staat zijn om de stappen te nemen, die grote stappen die we moeten nemen, dan heeft de wereld geen vertrouwen meer in de euro. En overigens zien we dat nu al een beetje gebeuren. Hè. Er zijn heel veel uh, uh, zeg maar externe uh, investoren die hun geld ergens anders naartoe brengen. Dat is dan het resultaat. Dus ik denk dat we er heel veel belang bij hebben om nu daadkracht te tonen, om in actie te komen en om moed te tonen. En ik zou echt premier Rutte ook op willen roepen om zich daarachter te te meer, daar hij zelf heeft gevraagd om deze voorstellen. Um, u vindt aan uw zijde Thijs Berman, uw collega van de PvdA in het Europarlement, want die uh, vindt de uitspraken van uh, Rutte visieloos en absurd, maar zegt wel van dit plan is uh, ingegeven vanuit controle en bezuinigingen en hij mist de investeringen, het scheppen van werkgelegenheid. Zo krijg je de burger er natuurlijk nooit achter, zegt Berman. Eens? Nee, maar um, uh, ja en nee. Uh, ja, investeren. Maar investeren is niet hetzelfde als potverteren. Gewoon, door alleen maar geld uit te geven krijg je niet automatisch je economische groei. Er zijn daar ook nog andere dingen voor nodig. Hè, zoals het hervormen van de arbeidsmarkt, het hervormen van de pensioenen, het hervormen van de woningmarkt. En dat zijn allemaal dingen, zeker die arbeidsmarkt en de pensioenen, waar we helaas de PvdA de, de afgelopen jaren ook niet aan onze zijde vonden. En als je nou kijkt naar Griekenland bijvoorbeeld. Hè, het grote probleem in Griekenland, waren schulden en zo. Maar een heel groot probleem in Griekenland is dat simpelweg die hele arbeidsmarkt nog ergens in de vorige eeuw is blijven steken. De productiviteit is laag. Uh, uh, he, er, er zijn dus veel te veel bedrijven in, in staatshandel. Maar, maar dat was ook al zo dus, toen we zeiden, zijn allemaal zeiden van kom er maar bij. Ja. Dus dan hadden we ja, het bedoel, exact, Toen strenger maar, moeten zijn. Want, kijk. Ja, maar D66 wilde ook altijd al bindende afspraken. Maar ironisch genoeg wilde bijvoorbeeld op het moment dat dat soort dingen aan de orde kwamen... wilde destijds minister Zalm, die wilde dat niet. Die wilde vasthouden aan wat hij dan noemde de nationale soevereiniteit. Ja, daar betaal je dus een prijs voor. Want he, nationale soevereiniteit is een beetje... Uh, het klinkt heel leuk, maar het betekent dat andere landen ook kunnen doen wat ze willen. Uh, en we hebben met z'n allen belang bij uh, een sterk bestuur voor die Europese Unie... Overigens, in de afgelopen twee jaar zijn er ook heel veel stappen uh, in die richting gezet. Dat is goed, maar het gaat te langzaam. Het gaat niet ver genoeg. Uh, en als Van Rompuy uh, uh, nu met goede plannen komt, dan juich ik dat toe. Ik denk dat we er één ding wel bij moeten aantekenen. Ik vind het wel jammer dat uh, het, dit soort dingen, dit soort sprongen vooruit komen steeds in tijden van crisis. Dan gaat het in haast, in achterkamertjes, een uh, klein groepje diplomaten. Ik zou zeggen, meneer Van Rompuy, er is nu zo'n breed debat over Europa gaande en is geen makkelijk debat. Maar grijp dat momentum, meng je in dat debat en neem de bevolking mee. En geef ze ook dat vooruitzicht op uh, een sterke eurozone, op een sterke economie en op een toekomst. Iemand zegt hier op onze site: uh, reactie dus. Landen die nu niet levensvatbaar zijn, dat zijn het met name die zuidelijke landen dan, uh, als eurolanden, die zullen dat met het masterplan ook niet kunnen worden. Nee, maar dat zijn kijk, uh, het gaat om de levensvatbaarheid van de eurozone als geheel. En we hangen van elkaar af. He, om u een klein voorbeeld te geven. Het feit dat Nederland op dit moment uh, een hele, uh, heel weinig rente betaalt uh, op onze leningen... heeft alles te maken met het feit dat de zuidelijke landen op dit moment... Uh, uh, zeg maar er zwak voor staan. Dus, he, dat, dat is niet onze eigen verdiensten. Dus het, het hangt allemaal met elkaar samen. Het is net, net een waterbed in wezen. Ja, maar het en wat je wil u zegt, is die, zegt die hele, de... hele eurozone. Ja, u zegt de hele je moet eurozone juist dichter bij elkaar gaan zitten... Terwijl het sentiment juist ja, is van nou, ja. uh, zij maar daar en wij uh, zorgen dan hier wel ja, even. Ja, maar dat is dat is kijk, dat is voor een heel groot deel is dat ook een beetje gebaseerd op, uh, op vooroordelen. Als je, als je een beetje terugkijkt en nog niet eens zo ver in de geschiedenis. Hè, uh, als je ziet hoe bijvoorbeeld de Oost-Europese landen... die hebben werkelijk een, een, een enorme inspanning verricht. Een enorme sprong gemaakt uh, in de afgelopen twintig jaar. Die hebben we als een waanzinnige hervormd en een hoge prijs betaald. Maar ook bijvoorbeeld begin jaren negentig... Uh, was er een enorme financiële crisis in de Scandinavië. Landen. He, dat is iedereen vergeten, maar die stonden er toen ook beroerd voor. Dus uh, niks is onveranderlijk. Uh, maar als je, als je een, een gezamenlijk plan hebt, doelstellingen... en ook uh, als je afspreekt dat je elkaar daaraan kan houden... dat dat afdwingbaar is en niet vrijblijvend... dan heb je uh, een goede bodem onder die eurozone. En we hebben met z'n allen hebben we echt in de toekomst... meer aan een stevige eurozone dan aan allemaal kleine ja. muntjes apart. We gaan kijken wat onze bellers vinden. U, u komt zo meteen terug om de reacties door te Nemen. Ik kijk nog even naar onze site. Uh, een beetje de aftrap eigenlijk voor de bellers ook altijd. Dan zie ik dat daar uh, door ruim 1200 mensen is gestemd. Het EU-masterplan van Van Rompuy moet een kans krijgen. 40% is het eens, 60% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, die mevrouw weet het allemaal heel leuk te vertellen hoor. Met alle respect voor haar, ze zit al jaren in de politiek. Ik ben geen econoom, ik ben niet economisch onderlegd... maar wel een gezond denkend mens. En dit plan uh, moet helemaal geen doorgang hebben. Uh, het is een kattennood, maar rare sprongen. Dat hebben we gezien met onze eigen regering. Snel alles te doordrukken in een dimensionair kabinet. En ik kan zo nog uren doorgaan. Uh, Brussel die heeft al jarenlang uh, het toezicht over toetreden van, uh, bij de EU. Die heeft haar werk gewoon niet goed verricht. Die heeft Griekenland in de afgrond gestorten ja. en zo ook alle andere landen. En vervolgens gaan wij met het europlan van uh, deze slimme, economische, Belgische meneer... met alle respect voor hem, uh, gaan wij de afgrond in. Want wij geven ja. namelijk alle macht uit handen Duidelijk. aan Dank Brussel. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Van Dijk spreekt u. Dag meneer Van Dijk. Uh, nou, de uh, euro, het plan van Van Rompuy, dat is eigenlijk zinloos. Het is een uh, goed geld naar kwaad geld brengen. Een bodemloze put. Het zou eerlijker zijn als de politici uh, zouden toegeven... dat de euro en heel Europa mislukt is. Nou heeft u mevrouw veld gehoord en die is daar helemaal niet mee eens. Nou, ik zou er graag willen wijzen op een artikel negen jaar geleden... van een zeer gezaghebbende econoom... Die geven in The Guardian een artikel. En de, de, de, de kop luidt: er is geen glazen wol nodig. De euro is al geflopt. Oké. Okay. Dat en... is een artikel in The Guardian van 9 ja. jaar geleden. Ja, Oké, okay. dus en dat is een voorspellende gave geweest, lijkt het wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Van den Berg, in het belang van Europa en uh, van de Nederlandse belastingbetaler uh, wil ik toch even Kees uh, Kamerbreed en Prem van Premtime uh, gelijk geven dat uh, de op hol geslagen uh, Laurens Borst moet gewoon opstappen. Nee, uh, hey, maar daar, zegt... daar gaat het nu nee. helemaal niet over, man. Maar deze hoelijke zomer wordt het de basis... Nee, daar gaat het nu even niet over. Ik vind het prima om die discussie aan te gaan, maar dat doen we gewoon op een ander moment. Het gaat nu over het uh, EU-massenplan van Van Rompuy, dat moet een kans krijgen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Van den Heuvel, Joure. Ja, nou, ik vind het prima dat het uh, dat Masterplan een uh, kans krijgt. Alleen, dan moeten ze voor die tijd eerst maar eens die rotte appels of genezen. of de rotte plekken eruit snijden. Ja? U, u en, doelt op die landen die nu in de problemen zitten? Ja, want als we nou natuurlijk uh, nu dat Masterplan van meneer Van Rompuy gaan uh, promoten. Mm -hmm. en ik heb van de week al een paar keer gehoord dat politici zeiden, ja, we gaan proberen erover na te denken. Hm. Nou, dan vraag ik waar de hersens van de dames en heren politici... voor die tijd nou. op die tijd maar, hebben gezeten. Maar even kort en goed, u zegt eigenlijk van... Ik, ik ben best wel voor dat plan, alleen dan moeten we eerst... die probleemgevallen, die moeten eruit. Nou, dat, of genezen. Ja, ja precies, oké. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Franco <hacht> Ik ben het ook oneens met de stelling... Kijk, de Europese Unie bestaat dit jaar uh, 55 jaar. Daarvan is het 45 jaar gewoon een, uh, een unie geweest waarin de landen samenwerken onder elkaar. Waarin ze alles opgebouwd hebben en naar het toppunt van de welvaart gegaan zijn. En de laatste 10 jaar is die euro, is het een monetaire unie geworden. Is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Dus ze hebben, het, ze hebben het helemaal fout benaderd. Ze hadden dat hmm. nooit moeten doen, die nee. euro invoeren. Nee, maar goed, we zitten nu wel op dat punt. En dat is ook de reden waarom uh, de, Van Rompuy natuurlijk nu met zijn plan komt. Ik bedoel, als we, alles, als we alles van tevoren hadden geweten... dan konden we met een bekende kwartje de wereld rond. En dat kan helaas niet meer. Nou. Kijk, wat ik zo vreemd vind, als wij dan zeggen... we moeten concurreren met Brazilië... Brazilië die maakt van Zuid-Amerika geen één monetaire unie. Die bekijken, die zeggen gewoon... we werken goed samen ja. en ieder zijn eigen land. Ja. En als wij willen concurreren tegen de hele wereld... waarom voeren we dan niet meteen de dollar hierin... Ja, nou, oké. Okay. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Anne-Meummers. Ik ben het wel heel erg eens. ik ben erg blij met het plan van Van Rompuy. En ik wil dat illustreren aan een paar praktische voorbeelden. Um, ik kom uit Limburg. En ik weet dat er in Nederland jarenlang onderhandeld is. tussen Nederland en België. over de zware vervuilingen. vervuiling. met allerlei zouten. van de, uh, van de uh, Belgische industrie afkomstig. waardoor de Maas ernstig vervuild werd. En ook verderop in Nederland. Dit heeft jaren gekost. En ik heb verzuchtingen gehoord van mensen die bij het IFRVM werken dat ze maar er niet doorheen kwamen, omdat ieder land aan zijn eigen wetgeving bleef vastgehouden. Dan lost best dus niks opgelost. Sinds wij intensiever samenwerken, ook op het gebied van milieu, worden dit soort problemen, omdat er richtlijnen en wetgeving is vanuit Europa, veel sneller en beter opgelost. Wat alleen het probleem is dat wij nog steeds in Nederland politici hebben die niet bereid zijn om de internationale aspecten van problemen, de grensoverschrijdende problemen... Eh, die er bijvoorbeeld zijn rondom de Er zijn afspraken gemaakt. Ja. Uh, Antwerpen had, kon terecht claimen dat zij voor ja. de economische ja. ontwikkeling... van hun haven ja. iets nodig hadden. Mevrouw, de politici alles... die ons niet meenemen en ons niet betrekken in de ja. besluitvorming... Ja. Ja. dus het democratisch tekort, gaat nu met, met dat plan van Van Rumpuy opgelost Goed. worden. U ziet, Daar ben ik U er zin... van harte mee in. U ziet er wel degelijk voordelen in. Stomp.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Sven van Beek, adviezen. Dag meneer Van Beek. Nou, ik heb euh, vanaf het dag 1 dat het een monetaire unie werd, want zoals de voorganger al zei, toen is het eigenlijk min of meer verkeerd gegaan heb ik het gevoel gehad dat ze een kopie wilden maken van de Verenigde Staten, hè, de dollar. Mm -hmm. Alleen, dat is dus eeuwen geleden als een nieuw land begonnen... waarin sommige culturen moesten samenwerken om één staat te worden. Ja. Nou, dat is anders dan in Europa. Europa heeft een, een cultureel, emotioneel en een totaal andere geschiedenis onderling. En die moet je niet in de moderne maatschappij samen willen smelten onder een grote druk. En daar is het mijn insensie. Ja. Gegaan. Vind ik vind een goed punt. De, de cultuurverschillen zijn te groot om te zeggen we gaan alles samen en hetzelfde doen. Het... Hey, sorry, dat gaan we zo even voorleggen nog aan, uh, aan mevrouw In het Veld, wat deze meneer zei. Dat uh, beloof ik. Dan daar de laatste als ik op de klok kijk. Hallo met wie? Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Geer van de Berg, u spreekt met uh, Jur Stabeli, Winterswijk. Ik ben uh, voor de stelling door het plan van uh, de heer Rompiek. Uh, maar dan moet het wel uh, zo zijn dat de ECB weer uh, vorm gaat geven aan de core business van uh, banken. En die core business is dat uh, landen die geld over hebben, die moeten dat daar kunnen neerzetten. En landen die geld nodig hebben, die moeten daar kunnen lenen. En dan hoort er natuurlijk een goed toezicht te zijn. Ik denk dat het zo simpel moet zijn. Ja, ja. En, en dat staat een beetje in het van plan van, van Rompuy, hè? Nou, ik ken dat plan nog niet precies, ik heb er alleen maar over gehoord, maar ik dacht dat het in die richting ging. Alle banken komen dus onder toezicht te staan van, he, de, van de ECB. De ECB en dan de banken in landen, he, die kunnen dus op die ECB als ze ja, geld ja. over hebben, geld he, de, parkeren. Ja. En landen die geld nodig hebben, en dat wordt dan beoordeeld. En dan hoort, zoals het in de hele zaak is, ook in de klein... He, iemand die een hypotheek ja. wil hebben op zijn huis, dan hoort de directeur van de bank ook goed te kijken of dat verantwoord is om ja, die, ja. die lening te geven. Het probleem is natuurlijk alleen dat, dat er hier zeker ook mensen zijn, en politici ook met name voorop, die zeggen van ja, maar wacht even, dan geven we heel veel uh, van onze gezag we weg. Dan gaan ja, we, de, so die, die ECB die moet bemand worden door een, uh, dat moet een onafhankelijke... Ja. Europese instelling zijn, en dat is die in wezen dus al, dat, dat wil die ook zijn. Ja. Dus daar moeten hoe dat verder in detail geregeld moet ja. worden. Maar dat zeg ik, ik denk dat we simpel moeten blijven denken wat de core ja. business is van banken. Als je geld over hebt, kun je het er neerzetten. Ja. Als je geld nodig hebt, kun je het leden. Dank u wel. Uh, ik ga snel terug naar Sophie veld die heeft meegeluisterd het Europarlementariër voor GroenLinks. Nou, uh, dat laatste, dat is core op uw molen, denk ik. Aan. D66. Wat zei ik? Oh, oh. <laughs> Nee, nee, niet gevaarlijk. Ach, het is ook één pot nat allemaal. Nee, dat is niet waar. Deze nemen nee, ze nee. binnenkort ook over, d maar... nee, 66. Nee. Oké, okay, dat is bij deze recht gezet. Uh, nou, dat laatste, wat die meneer zei, dat zal u aanspreken. Uh, die meneer daarvoor, die zei, ja, dat is eigenlijk de fout die gemaakt is. We willen een beetje Verenigde Staten spelen. Ja, die had het voordeel dat ze helemaal vanuit niets konden beginnen. En wij zitten hier met allerlei cultuurverschillen die er al van oudsher liggen. Nee, ja, goed, cultuurverschillen. Um, ook in de Verenigde Staten zijn cultuurverschillen... die zijn ook niet van nul begonnen. Die hebben daar ook veel strijd gevoerd... en uh, alles door schade en schande moeten uitvinden. Uh, de, de, de vraag is ook, uh, je, moet, je moet niet alleen maar naar elkaar kijken. Hè? We zijn natuurlijk begonnen met die Europese integratie... om de verhoudingen tussen de Europese landen uh, vast te leggen. Nu, vandaag de dag, is de uitdaging een andere. Is de plaats van Europa... In die grote wereld. Als je kijkt naar de grote uitdagingen. Bijvoorbeeld, ik noemde net al uh, de grondstoffen. Er is een grote concurrentie aan het ontstaan rondom grondstoffen, rondom energie. Wij hebben heel weinig grondstoffen uh, en, en fossiele brandstoffen in Europa. Dus dan moet je juist zorgen dat je een sterk Europa hebt, zodat je in die wereldconcurrentie sterk staat. Um, dat betekent, maar ja, dan moet je wel keuzes maken. Hè? Ik heb net al gezegd: het voetje voor voetje, of de halve maatregelen, een beetje aarzelend. Of het ene wel, hè, één been, maar niet het andere. Been, dat werkt niet meer. We moeten echt keuzes maken. Uh, daarom vind ik ook, hè, nogmaals als één uh, partij ervoor kiest om te zeggen... we stappen er eenmaal uit, dat is een keuze. Ik denk dat het niet de goede is, maar mm. het is in ieder geval een heldere keuze. Wat D66 betreft gaan we nu naar voren, de toekomst in. Gaan we die eurozone sterk maken, repareren wat we tot nu toe fout hebben gedaan. En dat moeten we snel doen, ja. dat moeten we daadkrachtig en overtuigend doen. De miljardair en belegger George Soros die zei deze week... dat de Europese Unie nog drie maanden heeft om de euro te redden. Dat met ja nou ja nou Ik heb het nog niet in mijn kalender gezet... maar uh, het is wel zo dat we nu zo langzamerhand heel snel moeten gaan handelen. ja Er is geen tijd meer voor verder aarzelen. Er is geen tijd meer voor verdere uh, spelletjes maar... en uitstel. En wat dat betreft ben ik het dus ook niet eens met uh, uh, meneer Rutte... die zegt van nou, daar gaan we het later ja. nog wel eens ja. over ja. hebben. Nee, nu moeten we de zaken oplossen. Sofie in het veld, Europarlementariër voor D66. Hartelijk dank. EU masterplan van Verrompijn moet een kans krijgen... 42% eens eensverloop. 58 oneens. er is wel iets veranderd dus in de percentages. Bijna 1400 mensen gestemd. Thijs met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Henk Krol komt langs. De kerstverse lijsttrekker van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verder uh, Stijn Vens komt praten over wat er in het Vaticaan allemaal gebeurt. En Wilna Wind, die vindt dat we allemaal een algemene wilsverklaring moeten opstellen... waarin staat wat we doen als er iets met ons gebeurt. Goed zo, dat zometeen na twee dus. Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.